1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. CDA-kamerlid Kathleen Ferrier keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. In het programma Kneven en Van der Brink zei ze dat ze niet opnieuw op de CDA-lijst wil. Ze sprak van een ingewikkelde afweging. Ferrier zat tien jaar in de Tweede Kamer. Samen met kamerlid Ad Kopperjan was ze zeer kritisch over de samenwerking met de PVV. Volgens Ferrier is Kopperjan wel herkiesbaar bij de volgende verkiezingen.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 Bij de invallen zijn uitdraaien van de kassa's van supermarkten gemaakt... en ook is administratie in beslag genomen. Klanten die in de winkels waren moesten hun boodschappen laten staan... en direct de winkel verlaten toen de rechercheurs binnenkwamen. In het zuiden van Albanië zijn bij een busongeluk... zeker twaalf mensen om het leven gekomen. De bus met derdejaarsstudenten reed van een berg... en stortte 80 meter naar beneden. Onder de doden is ook de chauffeur... De bus was op weg naar de stad Saranda. Bij een plaats ruim 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Tirana reed de bus door de onbekende oorzaak van de berg. Albanese media melden dat de bus volgens ooggetuigen te hard reed. Italiaanse artsen hebben het kleinste kunsthart ooit bij een mens geïmplanteerd. Een kind van 16 maanden kreeg met succes een titaniumpompje van 11 gram ingebracht. Het kind had een aangeboren afwijking waarbij het hart het bloed niet goed kon rondpompen. Volgens een arts van het kinderziekenhuis in Rome was de hartoperatie zeer complex. De operatie duurde acht uur. Het kind heeft inmiddels een donorhart en verkeert nu in uitstekende gezondheid al dus de arts.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 Goedenacht, welkom terug bij Casaluna. Iedere keer als ik een mooie reis heb gemaakt, dan denk ik... van, nou, daar wil ik nog wel een keertje naar terug. Maar er is één land waarvan ik ook echt zeker weet... dat ik daar nog een keer naartoe zal gaan, en dat is Argentinië. Een maand daar zijn was echt een aaneenschakeling van hoogtepunten... en ik viel echt van de ene in en de andere verbazing en verwondering... Dan nou wil ik graag uw bijzondere verhalen dit uur horen uit Latijns-Amerika. U kunt bellen op 0800 1121. Of een foto of een verhaal mailen naar En Dat kan bijvoorbeeld gaan over. Um de passie van die tachtigjarige porteños, die mannetjes in Buenos Aires... die dan met een mix van souplesse en waardigheid de tango aan het dansen zijn... en de meest jonge, mooie dames nog het hof maken op hun tachtigste. Of de wijdzijds van het zuiden van Argentinië, waar het alsmaar kouder wordt... en je meters en meters hoge gletsjer Perito Moreno hebt... die je dan hoort kraken en hoort barsten en die dus elke dag in beweging is. en We daar... En gezien dat er echt een enorm blok van ijs de zee instort. En dat, nou, dat is zo'n geraas en gedonder, dat is ontzettend indrukwekkend. Maar ook de bevolking die. Iedereen loopt daar op straat met thermosflessen heet water. Omdat je daar de maté drinkt. Dat is een, een kruidenthee, een soort ritueel. Waar het iedereen uh, heel de dag door gebruikt. Dus loop je daar door een park. Zie je mensen met een thermosfles, zakenlieden op straat. Een fles thermos, Een thermosfles met heet water. De vriendelijkheid van de bevolking. Het gemak met, waar je, met wie je gesprekken allemaal uh, aan kunt gaan. Uh, wat ook heel grappig was in Buenos Aires, is dat het bizar veel demonstraties en protesten heeft. Ongeveer op iedere hoek van de straat zie je wel weer mensen met, uh, met vlaggen... en met spandoeken staan. Kleine groepjes. Zelfs tot elf uur s'avonds zijn ze nog aan het demonstreren. Nou, ik kan uren doorgaan, maar het gaat om uw verhalen. Ik wil dus graag uw verhalen horen uit Midden- en Zuid-Amerika. 0800-1121 is het telefoonnummer. Mailtjes sturen kan natuurlijk ook, kazaluna.ncrv.nl. Of het nou gaat om dierbare of spannende of misschien angstaanjagende verhalen of herinneringen die u heeft. En mocht u nou een hele mooie foto hebben en die met ons willen delen, die willen laten zien. Dan kunt u hem of mailen of u kunt hem zelf op onze Facebookpagina zetten. Dan kan iedereen hem ook zien. Dat is dan facebook.com slash Casaluna ncrv.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 Got a rough start, but I finally learned to let it go. Now I'm right here, and I'm right now, and I'm open, knowing somehow that my shadow days roll, My shadow. John Major met het nummer The Shadow Days. Ik wil graag van u verhalen horen uit uh, Latijns-Amerika, uit Chili of uit Cuba. Bent u wel eens in Costa Rica geweest? Hoe is het om door Mexico heen te reizen? Is het inderdaad zo gevaarlijk als we in het eerste uur van uh, Wim Jansen hoorden toen... Uh, die was de gast vanwege het boek Panamericana, wat hij heeft geschreven. Een half jaar lang is hij door heel Zuid-Amerika gaan reizen. Ook om te kijken hoe het daar veranderd is. Dertig jaar geleden was hij daar geweest. En toen waren er nog op heel veel, in heel veel landen, was er nog een dictatuur. En nu dacht hij eens kijken hoe de bevolking veranderd is. Hoe mensen daarop terugkijken. En natuurlijk gewoon mooie reisverhalen en reisherinneringen opdoen. Nou, die verhalen wil ik ook graag van u horen. U kunt mailen naar Casaluna@ncv.nl En natuurlijk ook uh, zo meteen bellen 0800 1121. 1 is het telefoonnummer. En we hebben Inge aan de telefoon. Inge, goeienacht. Goeienacht. Jij bent naar een land geweest waarvan ik denk, daar moet je echt niet komen. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben uh, in Colombia geweest. En dat associëren wij gelijk met ontvoeringen en, uh, nou ja, hele enge dingen in ieder geval. Ja. ja. Was het ook zo? Nou, nee ja, ik uh, associeer dat met hele mooie dingen. Ik, uh, ik ging naar Colombia, eigenlijk, het verhaal begon iets eerder. Ik, ik woonde een tijdje in Bolivia, een aantal maanden in 2005. Daar liep ik stage en toen ontmoette ik een hele leuke Colombiaan uh, waar ik uh, verliefd op werd. En uh, die relatie ging na een aantal maanden over, maar ik was wel heel erg nieuwsgierig geworden naar uh, zijn land. Ja. Want daar was ik nog nooit geweest. Hij woonde inmiddels in, uh, in Chili. Uh, dus toen besloot ik uh, nou, twee of drie jaar later uh, in mijn eentje naar uh, Colombia te reizen. Omdat ik dat uh, land waar hij zoveel over verteld had wel eens een keertje wilde zien. En uh, ja, ik vond het echt prachtig. Het, is, het heeft een ontzettende schoonheid. De natuur is heel mooi, maar ook de mensen zijn... Zo ontzettend aardig. En ze willen zo graag dat hun land... Ze zijn heel trots op hun land. En ze willen heel graag dat hun land in een goed daglicht komt te staan. Ze, en ze doen er ook alles aan om jou te laten merken dat, hoe gastvrij ze zijn en hoe mooi het land is. En ze knopen praatjes met je aan en ze zeggen, oh wat fijn dat je hier bent, want het gaat zo'n stuk beter en het geweld is teruggedrongen. En dat is ook echt zo, het geweld is ook echt teruggedrongen, dus het is echt uh, geweldig, echt maar, een aanrader. Maar jij hebt daar ook niks vervelends meegemaakt verder? Um, ja, ik ben wel beroofd. Oh, ja. oh ach. <laughs> dat was... Maar dat viel wel mee. <laughs> nou ja dat, was, ja, ja, dat is wel een beetje het risico van het, uh, van het vak. Ja, dat lijkt me toch redelijk angstig. Ja, dat was wel angstig. Ja, dat was in uh, de laatste dag... ...van mijn vakantie van uh, drie weken in Bogota, de hoofdstad. En uh, toen liep ik op straat in het oude centrum van de stad. En dat is een vrij toeristische wijk uh, met vrij veel kleine straatjes, een beetje steegjes. En het staat er ook onbekend dat het onveilig is. Ja. Ik was met een Amerikaans meisje en een Colombiaanse jongen die ik daar had ontmoet. En we gingen laatste, mijn laatste avond gezellig stappen. We stappen de taxi uit. En op dat moment, uh, het was net donker, het was 7 uur s avonds. We liepen met z'n drieën, we waren nog hard Engels aan het praten. En ik zie vanuit mijn ooghoeken een jongen die tussen ons in komt lopen. En die dringt zich echt een beetje tussen ons. Ik dacht, oh, dit is niet goed. Dus toen greep ik mijn tas vast in een reflex. En ik zag dat die jongen de banden van de rugzak uh, doorsnee van het meisje waar ik mee was. Oh. En toen op hetzelfde moment was er een jongen die greep mijn tas vast en die begon aan te trekken. Dus ze op straat tegenover elkaar aan mijn tas te trekken. Want ik wilde die loslaten. En toen zag, ik uit mijn, toen zag ik achter hem vandaan een ander met een mes aankomen. En toen heb ik losgelaten en zijn we heel hard weggerend. Uh, dus toen stond ik weer even te trillen op ja. mijn benen. Ja, ja, dat was echt wel een, uh, een angstig moment. En ja. alles kwijt. Uh, foto's, al mijn foto's van de hele vakantie kwijt. Oh. Vreselijk, ja. En uh, mijn bankpas kwijt en gelukkig niet mijn paspoort, want ik moest dus de volgende dag terug naar Nederland vliegen. <lacht> en uh, mijn creditcard had ik ook nog, maar uh, verder, uh, ja, nou, die foto's, dat is natuurlijk vreselijk. Ja, ja, ja. ja. ik heb achteraf via wat uh, reisgenoten nog wel wat foto's terug kunnen krijgen, maar ja, dus, uh, ja dat was wel Dat was zonde, ja. ja. Dat toch echt behalen, maar ja. om dan toch positief af te sluiten... wat is er zo prachtig aan die natuur? Want dat zei je helemaal aan het begin. Ja, je hebt heel veel variëteit. Want uh, Bogota ligt heel hoog. En uh, Cartagena, uh, waar de gast van vorige uur ook, uh, ook is geweest... dat ligt juist weer helemaal in de Caribe. Dus je hebt eigenlijk, je hebt bergen, je hebt uh, uh, Groenland, je hebt Medellin... waar vroeger de, alle drugse benden zaten. Dat, waar het altijd lente is. Dus je hebt... Ja, alles voor ieder wat wils. Nou. Het is echt heel mooi. Ga je er nog een keer naar terug? Uh, ja, ik heb de eerste de volgende reis is Argentinië gepland. Maar ik wil zeker nog wel een keer terug. Ja, okay. ja nou. lijkt me geweldig. Bedankt in ieder geval voor je verhaal, Inge. Joep. Als u ook zo'n prachtig verhaal heeft, nou ja, met spanning, maar ook met uh, leuke dingen... dan uh, vind ik het natuurlijk hartstikke leuk als u belt. 0800 1121 is ons telefoonnummer, dus 0800 1121. Mailen kan ook, uh, Casaluna@ncv.nl. Dat heeft uh, Paul ook gedaan, Paul de Jonge. En die uh, schrijft over een reis die hij jaren geleden heeft gemaakt... door Peru en Bolivia. Hij schrijft in 1976, reisden we door Peru en Bolivia. De reisgids meldde al dat bussen van busonderneming Morales Morales oftewel breakdown, nogal wat problemen konden geven. En ja hoor, tussen Cusco en Puno stonden op de achteras, stond de achteras scheef onder de bus. De reparatie duurde een dag. Met andere backpackers huurden we bakfietsen van de lokale vervoerders... en organiseerden toen een race rond de Plaza de Armas de Julianka. En hij schrijft op ruim 3000 meter was dat. Nou, dan zitten de longen wel in je keel, want dan krijg je natuurlijk best wat last van je adem. Een dag later moesten we een busje huren met andere backpackers... om van Puno naar La Paz te komen. In Bolivia dus. Met de geleerde lessen vroeg ik aan de chauffeur... of hij een reserveband bij zich had. Nee, die lag thuis. Nou, die ging hij even ophalen. Midden in de nacht, na vier uur rijden, klapte de band heeft: ik was de held van de bus omdat ik aan het reservewiel had gedacht. Dat was alleen maar eventjes, want toen bleek dat de krik nog thuis was blijven liggen. Geweldig verhaal dit. De chauffeur verdween in de koude nacht en kwam na drie uur terug met een Boliviaantje op een fiets en een krik. Dat wachten had eindeloos geduurd omdat we niet wisten wanneer de chauffeur terug zou komen. Maar afijn, binnen vijf minuten reden we weer op naar La Paz... na eer betuigd te hebben aan Inca-leider Manco Capac... die op de grens tussen Peru en Bolivia in een slordig standbeeld stond vereeuwigd. Pas schrijft, na ruim 35 jaar kan ik eindelijk deze herinnering kwijt. Nou, erg leuk dat je hebt gemaild. Dat kunt u thuis zo doen, kazaluna.ncrv.nl... of bellen met uw verhaal 0800-1121. Gerard, ja, goeienacht. Goed, ja, ik was zo'n twee jaar geleden was ik in uh, Brazilië. Uh, en uh, nou, dat is ja dat is een hele beleving geweest daar in die in die Pantenaal. Nou daar hadden we een gids nou die. Uh liep op blote voeten en die uh, liet van alles zien en uh, nou je ja echt uh, zomaar uit het hoofd doen Dan zat je gewoon midden in de wildernis uh, zo in de boesboes en hij wist uh, overal de weg en <laughs> liep overal toe Want en waar zat je, je in Brazilië? Uh, uh, waar zat je in Brazilië? Want dat hoorde ik net niet goed. Nou in, in de Pantanal. Oh, Oké. Okay. Hebben we een week gezeten en ook in uh, Rio de Janeiro, uh, Sao Paulo. Ja, nou, dat zijn oh. nogal contrasten toch? <laughs> ja, ja. ja goed ja, daar zit je ook uh, ja, de, Even uh, zo'n drie uur in het vliegtuig, uh, even uh, een eentje verder. Ja, en, en uh, Rio de Janeiro, daar, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dat is één uh, grote bruisend festijn. Ja, nou, nou dan uh, ja, ook uh, ja, dan zit je daar in die metro en dan is het ongelooflijk uh, station. Nou, en dan om de minuut komt er een uh, metro aanrijden rijden. En dan, uh, nou, een menigte mensen komt er dan uit. En ongelooflijk, om de minuut hoor, dus het, hup, hup, En dan even een minuut later weer de volgende, dat is... Uh, het ja. is natuurlijk zoveel dichter bevolkt dan wij ja, hier het is, kennen. Dat is ongelooflijk, ja. ja. En is zo, zo, zo goed uh, georganiseerd. En dan zeggen we hier in Nederland, is, denk ik jongens uh, en, en ook uh, daar ook uh, rijdt er een bus, uh, bus rond. Uh, nou, die, die is uh, gewoon een uh, bus. Nou, die is ook uh, geheel uh, ingericht dat er ook gehandicapten mee. En dan zit erachter ja, ja. een klep. En okay. nou, inderdaad die klep zakken, nou dan kun je zo met een, een rolstoel er zo in. En hier in Nederland uh, heb je dan uh, al het ja, aparte vervoer en daar... Nou... Gaat alles gewoon samen. En de mensen? Zijn toegankelijke mensen? Heel, heel, heel toegankelijk, ja, ja. Gewoon ook nog in de vervellen geweest. Te, in drie, uh, nee, drie vervellen geweest. Eén uh, met uh, Nanko van Buren. Nanko van Buren. Moet je even helpen? Uh, nou, van uh, Ibis. Ontwikkelingswerker? Nee, die, die heeft... Uh, die begeleidt daar... Uh, uh, hoort het? Uh, die, die jongen in de vervellen was om ze uit... Uh, uit oh, okay. te, uh, ja. te halen. Nou, dan uh, zie je echt, zie je, uh, Nou, dan uh, ja, mag je echt die vervelend geen uh, foto's nemen, want uh, ja, daar reageert uh, de drugsmafia nog en ja, dan, dan zie, je, dat niet zo zie dan leuk. je gewoon echt jongeren van de jaren 15, 16, sommige jongeren dan met, met die grote klasknie of uh, zie je rondrijden naar jongens. <laughs> een schizofrene wereld is dat toch, als je dan op die verschillende plekken bent? Ziet ja. er toch heel bizar uit? Ja. ja maar, ja, zaten we te eten, toen kwam er een, uh, een groep agenten langs en uh, toen zei er een, nou Ik zou wel met die agenten willen praten. Dus via onze, onze tolk uh, met, met die agenten gepraat. Ja. Het ging allemaal prima. Ja, het is moeilijk te vertellen hoe, hoe, hoe die sfeer zo was. Maar, uh, nou, ik kan je vertellen dat de volgende beller... Ruud, die, die heeft er ook een tijd gewoond. Die is er nog, misschien nog langer geweest dus dan, uh, dan nu. Dus dan gaan we ook eens zijn verhalen over Brazilië horen. Gerard, bedankt voor het bellen. Ja, dank je. Dag hoor. Ja. Ruud, goeienacht ook. Ja, goeienacht. Je hebt echt een tijd ik, gewoond zelfs in Brazilië. Ik heb daar bij elkaar. Ik heb, ik heb een verblijfsvergunning voor Brazilië, joh. En ik ga die weer terug. Oh, echt waar? Maar ik moet, ik moet gewoon hier voor dat gore pensioen moet ik dus naar Nederland komen. Oh. Want anders kost het me zoveel jaren, joh. Oh, maar ja, met dat pensioen kan je... Al die jaren word je allemaal gekort. En daar, ja. Ik heb mijn huisje nog daar zo. Maar oh, je hebt maar alles ik, nog. Waar is nou, het in Brazilië? Ben... Wat zeg je? Waar is het in Brazilië? Ik heb in uh, weet het, Rio de Janeiro heb ik vijf jaar gewoond. Ik heb uh, de laatste jaren in Recife gewoond. En waarom ben, ben je op, uh, ooit die kant op gegaan? Uh, omdat ik... Ik ben er op vakantie geweest. Daar ben ik een vrouw tegengekomen. En we zijn in contact gebleven. Nou, we zijn getrouwd daar zo. Ik heb een dochter bij haar ook. Nou, mijn dochter die woont, die heb ik meegenomen, die is, uh, weet het, die is bij een nichtje van haar, die zit in Lausanne in Zwitserland. Ja. Yeah. Maar ze, ja, die heeft twee paspoorten, het Nederlandse en Braziliaanse... Maar ik zei het, joh, ik ga, echt, uh, ik ga weer terug daar naartoe, joh. Het is mij zo goed bevallen daar. Zo. En, uh, maar als we het nou hebben over. Heb het... Uh, in het eerste uur had ik Wim Janssen, gast, die dus dat boek heeft geschreven. Nou, die, misschien gaat hij binnenkort ook naar Brazilië. Dat is het enige land dat hier niet in beschreven staat, uh, zo ongeveer. Maar die had het over van hij probeerde met dat boek ook met die reis de ziel te pakken van dat gebied. Als ik jou nou zo vraag, wat is die ziel van, van Brazilië? De wat ziel is dat van dan? Brazilië, de mensen die zijn, die houden van uh, muziek. En uh, als er. Uh, ja, als er wat te feesten is, dan laten ze alles uit de handen vallen. <laughs> dat is, het uh, feest daar gaat voor. Het is, uh, ja, echt, uh, het is grandioos daar, joh. Niemand leeft daar uh, met stress, daar zo. Uh, het is heel anders dan hier, joh. Maar hoe leef jij dan daar, als je daar bent? Ook, uh, ja, ik heb, ik werkte, uh, ik werk in de scheepvaart. Ik ben inspecteur voor schepen, voor tankers en dat soort dingen. Ja. En dan had ik mijn werk, dat deed ik voor Rotterdamse bedrijven daar zo. ja. Dus die belde me op met problemen en zo. En uh, nou, dan ging ik naar zijn schip toe als inspecteur, zeg maar. Uh, ja, en werk voor hun doen. En uh, ja, zo, zo, zo kwam ik aan mijn uh, aan, aan brood daar, zo mijn verdiensten, joh. En, dan, en mijn uh... vrouw die had dan dat uh, café-restaurant daar zo. Oh, die had zo'n eigen café? Ja, eigen café uh, met, met restaurant is dat, uh, dat erbij en zo. Maar dat is niks voor mij, dat soort werk. Maar zij uh, ging daar helemaal in op, joh. Dat is, uh, was grandieus. He, en wat is er nou waar van dat. Uh, zie je dat ook in Rio veel om je heen dat al die vrouwen hun borsten laten vergroten? Uh, ja, joh. Hey, uh, joh, ik heb die. Uh, hoe heet, die, hoe heet die, die, uh, die kleine nog? Die overleden is, joh. Die heb ik daar in, uh, in een hele grote discotheek gezien. Die ging helemaal uit zijn dak. Uh, hoe heette die nou? Uh, ik weet het niet. Bart, Bart, Bart. Bart de Graaf. Bart de Graaf, die was daar, joh. Maar wat heeft dat met borstvergrotingen te maken dan? Nee, die stond daar ook, joh. Die was ook jammer. Dat doen ze daar alles, joh. En, en dat is alleen ellende, joh. Wat? Hè? nou begrijp ik niet meer. Wat is ellende? Daar oh. dat vergoten en zo allemaal, joh. Dat is ja, de, die mensen. Dat mens, doen ze al allemaal die... wel, toch? Ja, dat doen ze daar. Ja. Maar dat is niet. Dat zijn allemaal van die van die uh, niet echte ziekenhuizen of dat soort dingen allemaal. Dat gebeurt allemaal in achterkamertjes, joh. En uh, uh, ja, zo gaat het daar zo, joh. Nou... Want je ziet daar het verschil niet tussen een travestiet en een vrouw daar, joh. Dan moet je echt uitkijken. Maar je hebt in ieder geval wel de goede ontmoet. En je bent wel met de goede getrouwd. Ik heb de aan. goede ontmoet daar, zo, maar je moet echt, echt opletten, joh. Want uh, je zal een lekker potje op hebben en je, je legt daar met zo'n eentje in het bed, in, bij wijze van spreken. En dan schrik je eigenlijk tot de dood. De volgende ochtend wel, denk ik. Nou ja, op dat moment uh, ook al. Ja, ik kan me er iets voor voorstellen. Maar, nee, goed. maar dat, dat is erg hoor, daar zo in, uh, in. Op ja. de Copacabana. in... Uh, in Rio de Janeiro ja. heb je zelfs een heel apart deel. Heel apart deel. Daar lopen al die, die, die travestieten en die transseksuelen. Hoe verder je op de Copacabana komt, hoe meer je er tegenkomt. Maar ik begreep dat het daar ook wel vol staat met dan misschien meer aan het begin. Met echt uh, strak geoliede lijven allemaal. Ja, ook joh. Dat is, uh, ja. Alles kom je daar tegen. Dat is toch een beetje het beeld wat we hebben natuurlijk van Rio en, en uh, Copacabana. Ja, het is zo. Het is waar zo. Dat is ook een beetje de ziel van Brazilië dan. Ja, ook. ook. Alles, alles kent daar, joh. Niks is te gek daar, zo. Nou, hoe de, heet de, het? Je hebt daar twee soorten politie ook. Je hebt de politie federaal, die zijn die ken je vertrouwen. Ja. Maar de rest, wat er allemaal rondloopt, die politie militair, daar, die zijn allemaal zo corrupt als boter, hoor. Maar die hebben een salaris van drie keer niks. En dat is het geld wat ze bij verdienen. Ja. ja. Maar heb je daar zelf ook mee te maken dan? Joh, ik dat heb je twee, af en toe. iets van... de baai eens ook gezeten voor niks, kom maar niks. Oh? Hoezo dan? Ja, de, hè? Wat had je gedaan dan? Ruzie met de buurvrouw. Oh, Gewoon, en... uh, die, die flikkerde alles bij mij. En, uh, joh, en, maar dat is gewoon, dan ben je Nederlander. En zo kennen ze je zakkenlicht. En zo gaat dat. Ik kan gewoon, het zeggen, nou, wie het meest betaalt, die, uh, die uh, ja, er mag er je mee. Wij... Nou, er zit een, een, een, hoe heet het? Dat was in Recife, is dat bij mij gebeurd daar zo. Nou, er zit een consul daar zo. Nou, hier word je dan gevraagd, wordt van mijn vrouw verwacht dat ze Nederlands spreekt, hier zoals ze hier eenmaal wonen. Ja. Daar heb ik niks op tegen. Mijn vrouw die sprak daar goed Nederlands ook, na school en dergelijke. Maar daar zit een consul in Recife, joh, die praat geen drie woorden Nederlands. Hij <laughs> weet geen eens waar, waar Amsterdam ligt. Daar had je dus niet zoveel aan. Ik hoor het al. Daar heb je niks aan. Nee. Maar ook een bak aan geld en alles aan ja. kwijt en zo. Nou. nou, zelf maar een advocaat vernomen en toen was ik er binnen een dag uit. Kijk, gelukkig maar. Ik, wanneer ga je weer terug, Ruud? Weet je het al? Uh, ik wil weer, gauw wil ik terug joh. Ik zit de hele dag ook de sms'en daar nog met mensen en zo. Die zeggen, joh, kom hier naartoe. En ja. dit en dat. Maar ik zeg dat je ook moet nog even hier blijven. Even voor je pensioen. Nou, bedankt ja, in ieder geval voor het bellen. En okay. uh, veel geluk nog als je weer die kant op gaat. Ik wel. En dan geef ik je nog wel een belletje of Stuur een kaartje. Ja, nou doe maar. Vinden we altijd leuk. Een krabbeltje okay. op onze Facebookpagina. Ook leuk. Hey, doe ik. Dag. Hoi. 0800-1121. We hebben het over verhalen en ervaringen, herinneringen, whatever, uit Latijns-Amerika. Mailen kan ook. Casaluna.ncrv.nl. Ali B, hangt aan de telefoon. Ja, Hallo? absoluut. Hallo daar. Maar dan is natuurlijk gelijk de vraag, ben je Ali B of ben je de echte Ali B? Ja, de, ja, de echte Ali B. Ik ben niet het wat beeld. Ik al, uh... De echte, hij kan praten. De enige echte Ali. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel. Ik kom net uit Amsterdam, oh, er lopen een heleboel Ali-pages. Maar die jullie kennen, dat ben ik. Oké, okay. maar vertel, wat heb je met Latijns-Amerika? Ik, uh, ik ben naar twee landen geweest daar: ik ben in uh, Ecuador geweest en ik ben in Colombia geweest. In Colombia ben ik twee keer geweest. Oh, echt waar? Een keertje en... in Cartagena en een keertje in Cali. En uh, dat is wel een hele, een hele bijzondere ervaring om daar te zijn. Ik hoorde Cartagena, dat schijnt echt waanzinnig te zijn. Nou, waanzinnig is overdreven. Oh. Uh, maar, uh, ja, het is wel heel bijzonder. Het is een. Uh... Ik, ik hoorde net mooie vrouwen. Ja, het hadden we het over Brazilië. Heel even, hoor, want ik breng mijn moeder naar huis en die doet een gordel af en nu hoor je mijn pieper. Dus, ik hoor echt. Ik hoor echt. Ik stap je uit. We wachten gewoon even, joh. Maakt niet uit. Ja, wacht even. Ik zet mijn moeder af. Waar ben je geweest dan? Stap of wil je luisteren? Nee, het is dat. Oké, okay, nou doe je wel. rustig. Oké, okay, kijk. Nou. Nice. Ja, sorry hoor. Waar waren jullie geweest dan? Daar ben ik toch wel nieuwsgierig naar. Ik was, ik was in Cartagena geweest. Ik, was, ik had een tv-programma. Dat heet Rap Around the World. Ja. En... Uh dan ontmoette ik uh, vaak collega rappers, maar dan vooral in een benarde situatie. Je hebt in Cartagena heb je heel veel inheemse vluchtelingen, die noemen ze Desplazados. Mm -hmm. Dus ik ben op een gegeven moment in de slotwijken van Colombia ingegaan. En daar heb ik dan uh, in een soort van jongerencentrum, geïmproviseerde jongerencentrum, heb ik rappers ontmoet die daar uh, rappen over, uh, over hun leven, over hun, uh, hun verhalen. Oké. Okay. Ik had als gastrepper uh, Brain Power meegenomen. Daar hebben we toen een liedje meegemaakt met, uh, met die jongeren. Dat is een videoclip ook van te zien op YouTube. Oké, okay, dat vond ik goed. En, uh, maar wat me opviel viel aan Cartagena zijn een paar dingen die me bij zijn gebleven. Uh, wat, wat ik uniek vond daar was, uh, was een gerecht wat ik at. heet ceviche. Ceviche? En dat is een. Dat uh, oh, dus is met vis toch? Ja, dat, dat is vis op garnalen. Dus er wordt gaar gemaakt in uh, citroensap. Citroens, uh, ja, citroensap. Dus dan, dan gooi je gewoon een visje in citroensap. En dan, en dan wordt het op een gegeven moment gaar. en dan kun je het eten met crackers. Oké, okay. dat was en lekker. Ik, ja, ik heb dat echt overdreven veel gegeten daar. Ik vond het zo lekker. Hé, hey, en. en uh, ja? ja? Ik, wat hoor ben je ook geweest, zei je? Was het heel anders? Ja, Ecuador was heel anders. Kijk, ik ben natuurlijk maar in Ecuador ben ik alleen in uh, Quito geweest. Ja? Uh, daar, had ik, daar had ik op zich uh, niet zoveel mee met, uh, met Ecuador, omdat ik uh, Quito zit ook hoog. En uh, Cartagena, dat, dat is een, een haven. Dat zit aan de aan de kust. En als, en als, als de lucht heel uil wordt, en dat was bij uh, in Quito het geval. Bovendien had ik eh, toevallig niet de goede restauranten, dus ik had alleen maar een soort van fastfood wat niet lekker was en allemaal smog wat hing in de lucht. Dus het is niet eerlijk om over keto te oordelen, nee. want ik heb daar geen goed beeld van gekregen. Ze, hadden maar, daar wel, uh, uh, uh, ze hebben daar wel cavias op stokjes, hè, die ze eten daar? Oh, de, die heb ik, uh, nou kun je nagaan, misschien heb ik dat ook gegeten. Zonder dat, ja, dat, dat je het niet. weet. <laughs> kan ook. Maar wat, wat wel heel mooi was, ook er is, uh, in Cali, dat is een beetje de, de salsa stad van de wereld. Ja. En uh, dat, is dan, uh, dat, dat is dan niet overdreven als je daar dan uh, loopt. Uh, gewoon op uh, willekeurige plekken. Dan, dan kom je mensen tegen die op een maandagmiddag voor de deur aan het dansen zijn. Oh, geweldig. Kinderen, weet je, zoals wij hier knikkeren als we ons vervelen. Ja. Of uh, weet ik wel, Pokémon-dingetjes doen en Dan gaan ze daar dansen. Ja, dat is zo ontzettend inspirerend, zien. zo mooi, zo indrukwekkend. Ja. Hele mooie mensen. Uh, natuurlijk heeft elke land, elke land heeft zijn klootzakken, dus we moeten ook niet doen alsof het allemaal, uh, allemaal goed is. Maar, maar als je een klootzak bent in Colombia, dan ben je ook echt een klootzak. Maar als je een leuk mens bent in Colombia, dan ben je ook echt een leuk mens. Weet je wel? Dan gaat het uh, dat is wel een uiterste. Dat, dat is wat me ongeveer is bijgebleven. En die, die, die rappers, waren dat voornamelijk leuke, echte leuke mensen? Dat is zo uh, inspirerend om te zien. Want je ontmoet elkaar en je ziet dat je uh, gemeen, veel gemeen hebt. Zij zitten in een hele benarde situatie, ik niet. Maar op het moment dat we muziek gaan maken, zijn we één. Er is, er is geen klassiek verschil meer of wat dan ook. We zijn ja. gewoon op dit moment één. We zijn gelijk. En dat is uh, heel inspirerend. Ja, en ik zeg, ik moet echt eerlijk toegeven, ik, ik ben een aantal landen geweest, maar ik vind inderdaad dat Colombia de mooiste vrouwen heeft ter wereld tot nu toe. Kijk. Dat is wat ik heb gezien. En uh, dan moet je maar even je ogen dichtknijpen voor uh, wat wel uh, geüpgrade is, om het zo te zeggen. Uh -huh. Want er, er lopen nog wat upgrades daar, inderdaad, siliconen, weet je, het gebeurt een heleboel. Maar, maar ja, daar moet, moet je maar doorheen uh, ja. kijken. Niet prikken, want anders... Uh, <laughs> is ik heb ook even op internet al zitten kijken. en Ik zie hem inderdaad. Hij, uh, als je Ali B Colombia intoetst, dan kom je gelijk op de, op de YouTube-filmpjes ook. En uh, het singeltje wat je met brain power daar hebt gedaan, die, die clip. Ja. Dus dat ja. is leuk als en mensen thuis willen kijken. En ik heb een met Brownie Dutch gedaan. Uh, ja, een ander die staat er liedje. ook bij. Ja. Dat is ook bij uh, ja. absoluut En als je van mijn ervaringen zou willen zien, ik heb er ook een, uh, een, een, een boek bij uh, uh, uitgebracht van mijn reizen. Deze okay. rap around the world. En uh, als het goed zo is, kun je ook op erg op internet ook die afleveringen vinden die ik daarvoor maak. Dus veel van opvolle toeren, maar dan met uh, ja, internationaal met jonge rappers in, in ja, vooral uh, in benaderde in situaties. Nou, geweldig. Hey, bedankt voor het bellen. Je gaat nu naar huis toe, neem ik aan. Ik, uh, ik ga nu, ik ben over één minuut thuis... en dan ga ik jullie ook verlaten. dan ga ik ook naar bed toe. En gelijk of, uh, heb je. Kinderen wakker, dus uh, ja, leuk om te luisteren en uh, leuk om mee te doen. Hé, hey, bedankt ook voor het bellen, gaan. Ali. Succes, doei. Doei, 0800-1121. Je hoeft echt geen bekendheid te zijn om te bellen met Casaluno, hoor. vinden we leuk, maar uh, het is een mooi verhaal uit Colombia. Brazilië hebben we al gehad, Ecuador dus. En uh, Mieke, die is... Weer een ander land in Latijns-Amerika geweest. Mieke, goedenacht ook. Hallo. Bolivia. Ja, Bolivia. Ja, nee, dat hebben we natuurlijk alweer hebben we al gehad. Ja, met een, met een mailtje. Oké. Okay. Um, ik was er in 1977. Hm. En we woonden daar. En uh, aan het eind van ons verblijf hebben we een rondreis gemaakt. Ja. En uh, dat was ja, best wel een spannende en... en, en afwisselende reis, uh, we woonden in um, Santa Cruz de la Sierra, ja. uh, en dat werd genoemd Santa Cruz de la Sierra, omdat het heel erg zanderig was. <laughs> okay. En uh, we zijn, um, we hebben ongeveer vijf, uh, even kijken, was het vijfduizend kilometer gedaan, en we zijn, uh, Santa Cruz ligt beneden, hè, ja. hebben, uh, zee niveau en we zijn via allerlei plaatsen steeds hoger gegaan totdat we boven La Paz zijn uitgekomen. Oh, dan zit je echt heel hoog dus? Ja, dat was letterlijk adembenemen. Ja, ja de last van hoogteziekte ook? Eh, uh, een beetje. Even, nou, maar we wonen, we wonen er natuurlijk al. En <coughs> we zijn. Um, oh nee, dat maakt niets uit natuurlijk. We Wat? zaten laag. Het is ook zo. Maar het nee, is maar zo. We zijn geleidelijk omhoog gegaan. Ja, natuurlijk. dat scheelt wel, hè? Ja. ja. ja. En um, ik herinner me nog dat we een, ergens in een plaats... Oh ja, we hadden heel veel... Um, uh, we hebben negen keer een lekke band gehad <laughs> onderweg. We reden in een personenauto met vrienden... en mijn, onze kleine dochter van drie. Ja, en de wegen zijn daar echt dramatisch af en toe, toch? Eén een minuut. Oh grapje. ik ben zo schor. Ik hoor het. Maar de eh, wegens, die laten nogal, de kwaliteit ervan laat nogal te wensen eh, over, hè? Dat kun je zeggen. Ja. Toen we in het begin van de reis waren... toen kwamen we op een gegeven moment in een plaatsje waar we moesten overnachten... omdat het donker werd en je wilde daar niet in het donker rijden. Mm -hmm. En toen was het vol vanwege een of andere festiviteit. En toen hebben we uiteindelijk in het ziekenhuis geslapen. Nou, dat is bijzonder. Dat was het zeker. Ja? Er waren geen uh, patiënten, grappig genoeg, maar uh, ja, wij mochten daar slapen. Het was een hele wonderlijke ervaring. <laughs> Iedereen op de slaapzaal in een ziekenhuisbed. Ja, precies. Ja. <laughs> en um, uh, Dus iedere keer als wij een lekke band hadden... dan was het eerste wat we deden in het volgende dorp om dat ding te laten maken. Ja. En zo kwamen we op een gegeven moment ook in een dorp en... Uh, nou ja. Hetzelfde riedeltje, we hadden weer een lekke band. En toen werden we op een gegeven moment aangehouden door de politie. Um, want die zeiden, u hebt um, geen geldig uh, rijbewijs toen ze naar die dingen hadden gevraagd. Mm -hmm. En um, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik niet 100% meer weet hoe het ging. Maar ik weet wel dat ze ons vasthielden. <kliek> Echt in de en, gevangenis? Uh, Huh? Echt in een gevangenis? Of gewoon dat nee, nee, nee. Dat oh, okay. was het niet. We zaten in een hotelletje. Uh, maar ze hadden onze paspoorten ingenomen. En uh, we moesten een of ander bewijs hebben om te, te reizen door dat gebied. Het was volkomen onzin. En uh, mijn toenmalige echtgenoot, die, uh, die, heeft, uh, die kende de consul. En die heeft dus daar gedreigd om uh, naar die man te bellen. Mm. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Het heeft één nacht geduurd en de volgende dag zijn we zonder los geld te betalen weer verder getrokken. Ja, want anders, als je niemand kent, dan is het gewoon een kwestie van portemonnee trekken volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. En uh, even kijken, wat hadden we. Oh ja, we zijn natuurlijk onderweg zijn we kolonnes met uh, lama's tegengekomen. En dat was zo fantastisch. Oh, geweldig, ja. En, uh, maar dat zijn dan. Dan kom je in zo'n dorp waar, uh, waar markt gehouden wordt. En dan zie je de Indianen daar met van die gebreide mutsjes, weet je wel? Mm -hmm. Die. die... En uh, allemaal lama's bepakt en bezakt. En uh, nou ja, die worden verhandeld. Maar ook de waar die ze mee hebben gebracht. Want ze worden natuurlijk als lastdieren gebruikt. Yeah. En er en, uh, wordt daar uh, gitaar gespeeld op hele leuke, uh, van ja soort mandolineachtige gitaartjes. Van Armadillo, um, dat gordeldier, okay. gemaakt. Dus yeah. van die schilder van die beestjes. Ja. Um, ik heb er ooit één een gehad, maar ik ben hem weer kwijtgeraakt. Okay. Um, maar dat, dat is heel, heel leuk om mee te maken. En, ja. um, uh, we hebben, even kijken, toen gingen we er steeds hoger. En uiteindelijk kwamen we dan uh, bij La Paz uit. En dat ligt dus inderdaad op bijna 4000 meter hoogte. Ja. En dan sta je daar boven aan die rand... en dan kijk je als het ware in de diepte in uh, naar die stad... En uh, dat is nu dus veranderd. Dat begreep ik uit het eerdere verhaal hè, met mm -hmm. die meneer. Um, maar toen, uh, ja, het, het waren bovenaan de sloppenwijken. En dan hoe verder je naar beneden kwam, dat was ongeveer uh, 3600 meter. Dus het centrum uh, van het dal. Ja. Daar lagen dan de hele dure huizen. Dat was, uh, waren de luxe wijken. Ja, ja. En daar was het klimaat ook veel prettiger. Ja, natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ja. veel lager. Ja. Maar ik heb nog een foto. En helaas is die niet digitaal. Anders had ik hem wel kunnen sturen. Ja. Maar uh, ik heb we hebben toen twee foto's gemaakt. één van de dag en één van de nacht. En het is heel leuk om in zo'n enorme bergkom... Uh, of in zo'n zo diep dal... om al die lichtjes te zien branden. Uh, uh, oh, dat is ja. Ja. Ja, ja, mooi zijn. Geweldig. Nou, mooie verhalen, Mieke. <laughs> Mag ik jou danken voor het bellen? Ja hoor, graag gedaan. Het is leuk om oude herinneringen op te halen zo, toch? Van een ja. reis die zo lang geleden is. En ja, er komt af en toe wel wat meer boven. Ja. Maar ik... nou, dit waren al mooie, mooie verhalen in ieder geval. Slapen in een ziekenhuis, dat kan lang niet iedereen zeggen. <laughs> ja. Fijne nacht nog. Goed. Ja, dankjewel. Dag hoor. Hoi. En dan gaan we weer een volgend land aandoen. We reizen gewoon een stukje bij een beetje verder. We zakken af naar Cuba. Antoine, nacht. nacht. Uh, vaak geweest, begrijp ik. Ja, acht keer denk ik al. Ja. Acht keer? Dus ja. dat is echt het favoriete land? Ja, maar ik denk dat Cuba één van de fijnste landen is in, in Latijns-Amerika, denk ik. Jij vindt het in ieder geval prettig om te bereizen. Makkelijk te bereizen ja. ook. Ja. Wat, wa waarom Waar je was ik... je de eerste keer naartoe gegaan? Gewoon nieuwsgierigheid? Nou, ik heb mijn vriend ontmoet. Oh, ja, die liefde die komt nou weer voor de derde keer ja. terug, hè? Maar dat is al vijftien jaar geleden. Dus... Oh, maar ja. ja, het heeft wel wat met je gedaan in ieder geval. Ja, ja, ja. ja. ja. En wat, wat is, uh, ik, ik vroeg het net ook al aan, uh, aan Ruud in Brazilië, de ziel van Brazilië, de ziel van Cuba? De wat ziel van is die? Uh, Geldvrij. Ja. Uh, ja, het is, is communistisch nou, maar ik denk uh, iedereen die, die Cuba wil zien, moet, moet, moet nu gaan. Ik denk dat als Cuba daar open gaat, dan is het helemaal. Uh, het is een heel veilig land, dus er is heel veel politie op straat. Ik ben zelfs als toerist nooit aangehouden. Ik e ben één keer aangehouden. Mm -hmm. Toen zat ik op een plein naar muziek te luisteren en toen ging iedereen staan. En ik denk, ja, blijf, blijf maar zitten. En toen kwam de politie vragen of ik toch gewoon gaan staan, want het was het volkslied. Oh. Wat ik toen niet <laughs> <gehad>. <laughs> ja. Geweldig, je dacht al, wat doet iedereen? Ja. Nou, dat heb je dan ook weer geleerd. Maar wat ik ooit meer, meer heb gemaakt in Cuba is een orkaan. Oh! Ja. Dat is ook heftig. Ja, we reden met een uh, vriend en ik en twee vriendinnen we reden vanaf Havana naar het zuiden, naar Oudien. Ja. En we reden kaasmiddags, ja, eigenlijk smiddags, reden we aan eigenlijk al. En toen waren de, de vooruitzichten al, al, al slecht. Het zou uh, stroomachtig worden. En ik heb bij zorgen je moet daar de radio in de gaten houden. Dus per uur weer, weer het ook slechter. Ja. We zaten ook van, Matanzas Tanzas zaten wij. En, toen leek het erop dat het er toch wel naar uh, elkaar aan kracht ging. Dus we konden twee dingen doen. We konden doorrijden al 10 meer dat ik de, de koningoren, dat was zeker uh, vijf uur rijden. Mm -hmm. Dus we hebben een hotel gezocht, of in ieder geval een casa particular eigenlijk dan. In mijn zelf. Maar we hadden één hotel gevonden, die hadden nog iets van twaalf kamers over. Maar die waren gereserveerd voor toeristen van de kust, die werden ook geëvacueerd. Dus uh, daar was er niks. We hebben de helft rond rondgegeven, niks kunnen vinden en uh, een vriendin van ons, die had een zus wonen en die woonde anderhalf uur verderop. Dus we zijn maar doorgereden mm -hmm. en dan kwam, het eind van de meerd kwam er eigenlijk aan en uh, ja, of we konden blijven met vier personen. Nou, dat was geen probleem, want de kinderen gingen in de kamer slapen wij kregen de kinderkamer en... Maar toen was die, die, die man van daar, die was al, al hout in het die bomen weer gekapt. Ik denk, uh, ja, zoals zou zich nog op vuur stoken. Maar dat was al ter voorbereiding van die elkaar. Dus al die takken die uh, een beetje los hingen, die waren oh, al echt waar joh? Nou, de luiken dichter en alles. En uh, toen rond een uur of zeven viel de, wel de televisie te kijken waar die al aan kwam, maar dat was eigenlijk, ja, ik denk 300 kilometer van ons af. En toen ging de stroom eraf, dus uh, de televisie was uit, niks. En toen zei ze, ja, we gaan slapen, dus... Uh, en ik werd morgen zo'n vijf uur wakker, dat weet ik nog. Maar kon je en... überhaupt slapen? Ik zou volgens mij echt alleen maar denken wat er gaat komen. Ja, maar die kubanen zijn er heel rustig al, die, die kennen het ook wel. En dus slapen, maar om vijf uur was het toch wakker. En... Uh -huh. Nou, en, voila, ja. en ik, ik zei tegen mijn vriend, ik zei, nou, ik zet gat er buiten op. En zei ja, zo niks, wacht maar af, we gaan er veel houden. Nou, drie uur later ging, het. zo gaat nou we elkaar zien, met elkaar zien we praten, zo gaat ging het. Maar voel je ook dan de boel heen en weer gaan of wat, wat, wat voel je? Wat merk je verder? Ja, gewoon een, een, een geluid en dan, dan ketste er iets tegen het huis aan en dan viel daar weer iets om en gewoon, gewoon het geluid van de wind, en dan, echt hard. Ja. Nou, toen was het uh, smiddags een uur of drie, toen was het eigenlijk wat minder en toen wou ik eigenlijk foto's maken, maar nee, ik mocht geen deur open doen, want ze waren bang dat de dak toch een windvlag onder het dak vloog en dan vloog het dak eraf. Dus uh, <laughs> toch maar nog tot eindelijk oh, oh. binnen gezeten en uh, toen naar buiten toe. En, ja, buiten was egaal, alles was de ja? en kapot en uh, ja, ja... Maar het huis was helemaal intact? Ja, ja, ja, ja, niks gelegen. Jeetje, en zij vinden dat echt en denken ze, oh, weer een orkaantje. Ja, voor Cubanen is gewoon niet bereid. In Cuba wordt ook heel goed voorbereid op, op, op, op een orkaan ook. Maar het is een paar maanden per jaar, en... toch? Zo'n beetje eind van onze zomer, september of augustus? Ja, rond juli volgens mij beginnen ze oké, Nou, spannend wel, zeg. Euh, ze zijn echt goed voorbereid, mensen voor de bevolking ook, want... Vaak ook die elkaar, en er valt ook heel weinig slachtoffers in Cuba. Ja, ja. Omdat het eigenlijk heel goed geregeld is, allemaal. Maar eh, als ik jou bespeur, één keer is misschien spannend om mee te maken, maar dat mag er ook wel bij blijven. Ja, nou, geen twee keer meer. Eigenlijk. Nee, dat kan ik me iets voorstellen. Nee, nee. En wanneer ga je weer daar naartoe? Nou, mijn vriend komt over twee weken terug weer, dus eh, ik denk dat het begint volgend jaar. Ja. Oh, ja, geweldig. Maar het is, het is een heel mooi land. Ja. Ja. Heel vriendelijk. is. Dus, veel muziek ook. Het is allemaal wel makkelijker. Wij, het mijn vriend en ik dan. Ik denk al wel vaker vooruit. Van of volgens mij uh, moet ik mijn auto verzekering betalen. Of dat moet doen. Dan kun je baan denken van. Uh, ja, af en toe Ik kan doen morgen wel. Ja, ja dat is veel minder stress. Het is wat ik meemaakte toen ik hier de eerste keer in Nederland kwam. Toen kwam ik hier de eerste keer. Ik uit. Want uh, ik was in Nijmegen in een winkel. En uh, ja, zoveel kleren had je nooit gezien. Zoveel keus. <laughs> maar het vreemde was. Hij deed een eibakken. Nou, wij doen normaal boter in pan en ei bakken, mm. maar doet werken met slaolie Dus zij doet een beetje slaolie in die pan en, en bakt een ei en ik denk, ja, nou, ruim maar op. En ze zei, hij, jam, jullie gooien alles weg zijn, want die slaolie in die pan die, die moet het in een bekertje zijn, want die kun, die kun je zes keer gebruiken. Ik zei, oh. Cubane <laughs> zijn altijd heel zuinig op dingen, ja. Geweldig. Wij gooien altijd heel veel weg, hij ja. ja. Kan je ook nog wat van leren, dus. Ja. Ja, ik sta er met douchen. Kijk, wij douchen zeggen. En als wij gedoucht zijn, dan doen we die gooien we die gooien in de, de wasmand. Maar hij vond het zo vreemd. Hij zei, ik doe mijn gedoucht met zeep en alles. Ik spoel mij af, ik ben schoon. Hij zei, die handdoek is alleen maar nat. Ik zei, ja. Maar wij leven toch anders als een Cubaan. Ja. ja, maar daar ben je ook iets sneller droog dan dat je hier buiten gaat staan, denk ik. Ja, ja toch? dat ook. Dat ja. ook. Ja. Uh, Antoine, dank je wel voor het bellen. Prima. En een fijne hey, nacht. Dag hoor. We gaan naar uh, Huip Bruimzeels toe. Goedenacht. Naar Mexico, daar hadden we het nog niet over gehad. In ja. dit uur in ieder geval. Huip, goeienacht. Ja, goeienacht, hallo. Even een uh, tegenwicht tegen alle gevaarlijke verhalen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja inderdaad. Nou, ik ben uh, in uh, Colombia en Ecuador uh, geweest. en Ook in Mexico, die laatste dan uh, het vaakst. Ja. En dan met name in uh, Guadalajara in de staat Jalisco. Oké. Okay. Dat is uh, het gebied van de tequila en de mariachi. <laughs> en uh, Guadalajara is een stad van 5, 6 miljoen uh, mensen. En, ja, ik ben daar, denk ik, al een, een keer of twintig geweest, 25. En uh, ja, schitterende stad uh, die zich nog uh, doorontwikkelt. En uh, ja, daar. Uh, Want, uh, wat is er zo schitterend aan? Uh, nou, een heel mooi oud koloniaal centrum. En uh, ja, gewoon een, uh, een grote stad in ontwikkeling waar uh, ja, van alles gebeurt. En je vroeg net ook naar uh, wat is de, de, de, ziel, ziel van, ja. de ziel van het land. En daar heb ik me even op voorbereid. Ik <laughs> dacht, uh, Fiesta, uh, uh, wat wilde ik nou nu meer zeggen? Ja, in ieder geval Fiesta, dat is belangrijk. Je hebt daar ook echt... Uh, veel uh, bureautjes en uh, bedrijfjes die uh, parties en uh, kinderfiestas organiseren, dan komt er een sprinkus en de ballonnen en de ouders die zitten dan aan de kant uh, met uh, hapjes drankjes en uh, de cola en de, de tequila en uh, de kinderen spelen. Oh ja, en uh, family thuis, family thuis. Huh, die oude serie. Nou, ik, bedo de, ik bedoel dus uh, familieband. familieband is heel belangrijk, oh, ik zit al te denken, want dat nee, is zo'n nee, televisieserie nee, geweest. Nee, nee, nee, nee. Moeten ze daar nog mee? De ja. familieband is belangrijk, uh, Fiesta is belangrijk, om de ellende een beetje te vergeten. Uh, de ellende van, van ja, de economie? dat moet je dan niet uh, te zeer, maar wij Nederlanders zijn heel erg positief ingesteld. Uh, hoe gaat het ermee? Gaat prima. Uh, vol over, van de zomer gaan we op vakantie, et cetera, et cetera. Uh, bij die family thuis en dat fiesta komt als derde nog een vleugje melancholie. Okay. Dus dat zit erin. En uh, tegenover die melancholie staat dan dat fiesta. Maar is, het ook een beetje, is dat ook niet een beetje het karakter, het, het gepassioneerde, het emotionele? Dat, dat daar ook het, uh, nou, de, de, de melancholie eerder en... in doorklinkt? Ja, de lach en de traan, dat, ja. uh, dat, zit, er, uh, dat zit er zeker in. En mijn ja. favoriete plek uh, in die regio... Die zit op een half uur van Guadalajara. En dat is de Rio Caliente. De Rio Caliente, de warme rivier. De warme rivier, inderdaad. Ja. Die ligt daar in een groot bos. En die komt echt van onder de grond zo'n beetje kokend eruit. En dan moet je daar dus niet erin gaan zitten. Ik wou dat zeggen, dat is, niet, dat is echt, echt gloeiend ja, heet dan? Ja, dus je kiest zelf hoe ver stroomafwaarts je gaat... En uh, wat jouw uh, lievelingstemperatuur is, en ik als Nederlander uh, geniet daar heerlijk van... maar die Mexicanen die gaan daar vaak in t-shirts of in lange broeken in zitten... Ja. dat ik denk, uh, doe het lekker uit en uh, ga in je, in je zwembroek of je bikini. Maar dat is dan ook een beetje de preutsheid. Uh, maar heeft het dan uh, uh, medicinale kracht of zo? Of, uh? Nou, dat weet ik wel zeker, ja. Ja? Dat is... Uh, dat is, uh, ja, ik smeer dan ook de mondder, modder en de algen op me. Dan staan ze naar nou me te kijken van waar is die mee bezig. Maar uh, ik, uh, ik geniet daarvan. Maar wat is het, is het uh, beschrijf het is, wat is het van dat azuurblauwe water? Of hoe moet ik het zien? Nee, dit, want dit is uh, dus in een bos dat ligt, uh, Guadalajara en dit gebied ligt op uh, 1800 meter ongeveer. Oké. Okay. Ja, en dat is gewoon een pruttelende, ja, een rustig stromend riviertje waar je ja, op, op, op 40 graden, 35, 38 graden Celsius in gaat zitten. En die warmte, waar komt die dan vandaan? Ja, van onder de grond. Het is, Het is. gewoon echt een, een, zo'n zo hot spring, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Bijzonder. Maar ja. ik neem aan dat ze daar dan wel allerlei hotels en uh, dingen omheen hebben gebouwd. Nou, dat is, wel dat is toeristisch soort... leuk, Er is geen hotel te bekennen. En het hotel nee? dat er was, dat is net failliet gegaan zo'n beetje. Dat werd gerund door Canadezen. Want nogmaals, dat is, wat ik je zeg, Nederlanders, Canadezen, die waarderen dat. Maar de Mexikanen, ja, ze komen er wel in het weekend op, uh, met name op zondag met de picknickmans. Maar het echte genieten van de natuur, ja, dat doen wij op een andere manier dan zij, laat ik ah, het zo zeggen. Grappig. Zij doen het dan weer op een familiemanier met die picknickmand rond, ja, ja. rond de rivier. En ik ga erin zitten. Ja, met... meer vanwege de mineralen en de gezondheid. En, ja, inderdaad. Nou. En dan wilde ik nog één laatste dingetje zeggen. Ja? Want ik was daar in gesprek. Want het gaat natuurlijk ook vaak over drugs in Mexico. Uh -huh. En over de oorlog en de ellende. Maar hij had wel een interessante opmerking. Dat is van, het is wel... En dat is een nadenkertje voor jou en het luisteraars... Uh, tot aan de grens is het één grote oorlog en liggen de, uh, ja, de, de schedels die rollen bij wijze van spreken over, uh, over de weg. Hmm. En op het moment dat het de grens bereikt en de consumenten in de Verenigde Staten, dan is het als bij toverslag, komt alle cocaïne in de huiskamers als, als bij toverslag. Nee, ik geloof niet dat ik hem zo op dit nachtelijke in één keer helder heb. Nou, uh, dat, heb. Dat, nou, in, in Mexico wordt het dus gevochten door de verschillende partijen. en Het lijkt dus dat het in de Verenigde Staten slechts één partij is die het organiseert. Oké. Okay. En dan bedoel je dat de onderlinge banden dus nog... Dus dat de Verenigde Staten net zo hard het in stand houdt? Nou... Dat is misschien, dat is de originele gedachte waar deze man mee, mee ja. kwam. En, het, en Die oorlog is er nu omdat die president in Mexico uh, inderdaad zijn handen er wat van afgetrokken heeft en ermee aan de slag is gegaan. Ja, ja. en dan krijg je dus ellende. Ja, ja dan dat verspreidt is, het zich. Ja. Dat zegt ook wat uh, over de verklaring waarom het aan de andere kant zo rustig ja, is. Ja, ja. Of zo bedoel jij. Ja. Ja. Nou. Bedankt nog voor deze wijsheid. Uh, Wij gaan even naar een uh, ander verhaal en naar een ander land. Naar Peru ja. gaan we. Dankjewel, je Huip. Ja, en een goede nacht. Ja, in Latijns-Amerika, het is allemaal even mooi, volgens mij. Nou, even, we gaan het horen van Hanneke Haverman. toen. Ook... allemaal net even wat anders. Weer. Nou, ja, dat wel, dat geloof ik ook wel. <laughs> okay. Fijne nacht nog. Ja, fijne nacht. Hanneke is door Peru heen gereisd. En dat was ja. een aantal jaren geleden, 1979. Ja. Lang geleden, maar de herinneringen staan nog helder van, zijn nog helder uh, bij u. ja. Vertel, wat, wat, uh, wat is het eerste wat dan te binnen schiet? Nou, ja, een paar dingen. <lacht> um, ik hoorde over, over de mail van uh, iemand die, uh, die uh, iets had geschreven over ervaringen in uh, ja, dat, uh, nou, Daar hebben wij ook een uh, bijzondere ervaring gehad uh, in de trein... waar uh, ik bijna beroofd ben van mijn tas, maar nog net uh, dat heb kunnen... En uh, ja, uh, we zijn uh, in Machu Picchu geweest en uh, de, de bus naar beneden gemist. En op een bijzondere manier zijn we naar beneden gegaan. En, uh, Namelijk? Het, uh, uh, lopend. Oh, zo. <laughs> dat was geen andere mogelijkheid. Dan heb je ook wel de longen in je keel, zeg maar. Nou, dat viel wel mee. viel mee. Uh, maar uh, ja, op een gegeven moment uh, is het donker. Om zes uur valt natuurlijk het uh, licht uit. Ja. En, uh, maar het pad was uh, vrij, vrij licht. Dus uh, je kon toch nog wel een heleboel zien... en je zag allerlei vuurvliegjes. Dus het was op zich heel mooi. En beneden aangekomen moesten we over de spoorlijn... naar het uh, naburig uh, gehuchtje Aguas Calientes. Uh, dat was de enige mogelijkheid om daar te komen. En dat hebben we over het spoor gedaan... En uh, godzijdank was beneden uh, bij het spoor was nog een klein kioskje uh, open. En ik kwam op het idee om uh, te vragen of er kaarsen te koop waren. En dat was gelukkig zo. Dus we hebben kaarsen gekocht en uh, met die brandende kaarsen zijn we over het spoor naar het volgende plaatsje ha. gelopen. Een avontuur? Ja. ja. En, nou, het, het meest enge was uh, door. Uh, er was een tunnel. En er zou dus nog wel eens een trein kunnen komen. Maar dat, uh, dat ging gelukkig allemaal goed. Ik kan het zeggen. Bijzonder. En veel ja. foto's ook nog gemaakt toen? Uh, ja, heel veel. Ja, in die tijd had, had je natuurlijk nog niet uh, digitaal. Nee, precies. Camera, maar uh, de, gewoon het fototoestel en heel veel dia's gemaakt. En, uh, dus, uh, dat, uh, ja. de herinneringen houdt het levend. Ja, ja. Ik wil u danken voor, uh, voor het bellen, mevrouw Havenman. Ik ga ook nog even naar mevrouw van Hensbergen toe. Dan uh, redden we dat nog net allemaal voor uh, twee uur. Dank u wel voor het bellen. Oké. Okay, dag hoor. Dag. Mevrouw van Hensbergen, goedenavond. Ja? Ja, Costa Rica hadden we nog niet gehad. Ik ben er nog. Hartstikke fijn. U was in Costa Rica? Ja. En wat was het mooiste daaraan? Ik uh, ben in uh, 1947 zijn we uitgezonden naar Curaçao... En daar vandaan konden we ook reisjes maken. We moesten wel een paar keer voor niks, s'ochtends om zes uur naar auto natuurlijk. Uiteindelijk lukte het. En toen zijn we naar voor z'n week gegaan en hebben we daar een treinreis gemaakt naar de Stille Oceaan. Ja. En eh, onderweg kwam er nog een man met een paard. Hij bond het paard aan de boom vast en hij nam het zadel om de arm. Hij sprong op de trein. En er stonden ook uh, van die mensen met, uh, met een blaadje, met een groen blaadje... met een uh, eitje erop of fruitje erop. Maar dat hebben we hebben het niet genomen. En toen in het stadje hebben we toen wel wat moeten eten. En spotten ze eerst met de flitspuit over de borden heen. En dan we, we kregen we wat... Toen kwamen er weer een paar mannen met flyers. En die, die gingen uh, bij ons, terwijl de mannen bij ons uh, aan de tafel zaten, kwamen ze flyers uitdelen. Ja, we hadden mooie meisjes voor onze mannen. Maar ja, we zijn, we, zijn, we zijn er zelf wel bij. En toen zijn we met de trein. Ze uh, uh, zijn met de bus terug we moeten. De trein ging niet meer terug natuurlijk. Hmm. En onderweg was er een aardverschuiving. Oh. En toen riepen ze, riepen ze dat al in de bus. En gelukkig had ik in Rotterdam op een ABS gezeten. En dan had ik Spaans geleerd. Dus ik kon ze verstaan. Dus ja, we moesten allemaal even uitstappen. En we moesten een eindje lopen over die bemodderde grond. En dan konden we aan de andere kant van de aardverschuiving weer instappen. En toen zaten we weer in die bus met fietsen schoenen en toen begon, er ging de bus kapot, de versnelling ging kapot, dus we werden die helemaal uit elkaar gehaald met allerlei soepjes en dingetjes, maar toen uiteindelijk konden ze weer rijden in de tweede versnelling. Maar toen ging het hard regenen. En toen deden de ruiten, wisten ze het niet. En, toen hebben ze, en dat heb ik geleerd en altijd onthouden. Toen hebben ze sigaretten uit elkaar gehaald. En die tabak die smeerden ze dan op de ruiten. Ja. En dan, dan glijden de druppels er langs Dus en dan kan je weer wat zien. Oh, geweldig. Dat is ja. de truc. En toen zijn we uiteindelijk toch nog s'avonds weer thuisgekomen en onderweg... We moesten wat mensen uitstappen en dan riep je ook, wat zijn jullie laat, wat is allemaal gebeurd? En toen werd het hele verhaal natuurlijk weer naar buiten geschreeuwd ja. en eindelijk waren we weer in het hotel gekomen. En lekkere cocktails ook gedronken in, Kast in Costa Rica? Wat zeggen u? Heeft u ook nog lekkere cocktails gedronken in, Kast in Costa Rica? Ja, zeker weten. Nou, lekker Hoe lang is het geleden dat u daar was? Ja, het, is, het was in 1947. Het is heel lang geleden. En hoe oud maar bent u ik nu? Ik heb nog steeds een mooi dagboek voor die kinderen van die kennissen van ons. En die Gree en Dick van den Berg. En die zijn in november 46 getrouwd. En, die hebben, en, en ik weet zeker dat ik dat boek dan aan die kinderen zou willen geven. Maar ik kan ze niet meer bereiken. Oh. Misschien luistert er wel iemand. Ja. Je weet maar nooit. Nou, dan kunnen ze natuurlijk altijd mailen naar Cataluna@ncrv.nl. Hoe oud bent u nu, mevrouw van Hensbergen? 90. 90? Ja. Onvoorstelbaar. En zo helder van geest dan. Ja. Ik hoop dat ik net zoveel herinneringen nog heb aan mijn reis als u nu vertelt over Costa Rica. Heel veel herinneringen, ja. ja. En ik kan heel goed uh, onthouden ook allemaal. Dat, dat geloof ik meteen. Mag ik u heel erg danken dat u heeft uh, gebeld om dit met ons te delen? Ja, ik kan nou niet meer op reis helaas. Met, met Pasen ben ik nog in de Rozenveldhuis geweest. En te, dus toen was ik toch weer op vakantie. Nou, kijk eens aan. Ja. Blijf tot doen. Oké. Okay. En slaap lekker voor straks. Welterusten. Dag hoor. zo okay. Zometeen op Radio 1 is het tijd voor Dit is de Nacht van de EO. Ik zal eerst nog een mailtje voorlezen van Suzanne van Oost. Dan eindigen wij met Chili, want daar hadden we het ook nog niet over gehad. En zij schrijft dat het zo'n prachtig land is. Begonnen in het zuiden, in Punta Arenas, waar we de Torres del Paine zijn gegaan. Dat is een natuurgebied waar ze vier dagen doorheen getrokken zijn... van camping naar een soort blokhut. Heel veel natuur, schoon, veel dieren, weinig mensen erg indrukwekkend. Na dit avontuur zijn we met de Navimag, een vrachtschip dat is aangepast voor backpackers in drie dagen naar Puerto Mont gevaren. Onderweg veel mooie plaatjes en vooral veel gezelligheid met medereizigers meegemaakt. Bij aankomst in de haven bleek dat het tij gekeerd was en wij niet konden aanleggen. Uiteindelijk moest iedereen via de nooduitgang op een kleine boot stappen waarmee we naar de haven werden gebracht. En dat was toch een wonderlijke afsluiting van de bootreis. Ook nog bijzondere herinneringen aan Santiago maar vooral behulpzame vrienden.